Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Sievert van Linde raakt misschien zijn mondkapjes miljoenen kwijt. Als het aan het OM ligt dan. Aan het begin van de coronapandemie sloot van Linde samen met zijn zakenpartners een deal met de overheid. En die afspraak is volgens de officier van justitie niet goed verlopen. Wij denken dat zij door gebruik te maken van de Goodwill en het netwerk van de stichting allerlei deals hebben binnengehaald. Voor onder andere mondkapjes. En dat ze een gedeelte van die deals uh, hebben gefactureerd uh, via een andere BV die losstond van de stichting. En op die manier hebben ze, denken wij, eigenlijk geld wat aan de stichting toebehoort, uh, zichzelf toegeëigend. Het OM schorst van Linde en zijn compagnon en wil dat een nieuw bestuurder ervoor gaat zorgen dat het geld, 30 miljoen aan winst, wordt teruggestort. Schiphol neemt maatregelen tegen de drukte. Vliegmaatschappijen hebben de vraag gekregen om dit weekend een aantal vluchten te annuleren. En ook wil de luchthaven dat ze volgende week in de meivakantie geen nieuwe boekingen meer aannemen. Dat is nodig doordat er te weinig personeel rondloopt op Schiphol en ze de massa's vakantiegangers niet aankunnen. In de haven van de Russische stad Sebastopol zwemmen twee beveiligingsdolfijnen rond. Dat is volgens Amerikaanse onderzoekers te zien op satellietbeelden. De dieren zouden speciaal getraind zijn door het Russische leger om de haven te bewaken. Ze kunnen mijnen en duikers op opsporen. Tijdens de Koude Oorlog zou Rusland ook al dolfijnen hebben getraind. En na 15 jaar is het klaar met deze serie. ja, de laatste aflevering van Spangas kwam vanavond op tv. In de serie volgde je middelbare scholieren. In het programma werd veel aandacht besteed aan thema's zoals pesten, armoede, rouw, liefde en seksualiteit. Na de laatste uitzending namen oud-Spangale scholieren afscheid. 15 jaar Spangas was nooit mogelijk geweest zonder jullie. Ik ben iedereen bij Spangas, dat zo erg dankbaar. Want het heeft voor zoveel mensen zoveel betekend. Bedankt voor alle edits en lieve berichtjes op Instagram. Support, het wordt zwaar gewaardeerd. De liefde... Spangas heeft zo'n toffe fanbase. Dus of je nou 15 jaar hebt gekeken of 15 minuten, heel erg bedankt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. De temperatuur zakt naar een graad of 4. Ook morgen bewolkt, maar wel droog en soms ook wat zon. Maximaal 16 graden worden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Ik denk dat ik een hele hoop mensen denk van... Wat is dit? Nou, dit is uh, zeker van een jaar of twaalf geleden. Ik denk zelfs uh, 2009, 2010, die kant uit. Er uh, is een uh, luidruchtig noisy Amsterdams groepje genaamd The Fudge... En die bestonden onder meer uit uh, Ruben van Wigge en Max Westendorp. En die Max Westendorp die ga, gaan we straks nog uh, tegenkomen. Want die heeft het artwork uh, namelijk uh, gedaan van Ellen mee. En daar hebben we vanavond een uh, telefonisch interview mee. Dus uh, wat hij nu precies uh, doet, dat kunnen we wel aan Elena vragen. Want uh, ja, zij uh, weet het antwoord wellicht een beetje. Maar die Fudge, die hebben ook nog in 2010 meegedaan aan, uh, aan de finale van de, de grote prijs van Nederland bij de categorie Bench, dat weet ik ook. In datzelfde jaar uh, ging uh, daarmee Ethereum mee aan de haal en daar ook in die finale stond ooit, jawel, Alaska. En uh, dan is, uh, zijn er uh, alweer heel wat dwarsverbanden die er in dit uur uh, plaatsvinden, want uh, met Alaska, dan komen we automatisch uit bij Frank Bond. Die ga je tussen nu en uh, denk ik een minuut of uh, vier horen. Uh, en dat is natuurlijk het uh, nummer van Francis Alban Blake Blisters. Maar zover is het nog niet. Want er zit groot nieuws aan te komen van Winnie Moore. Wat dat is, moet ik nog even stijf de kaakjes op elkaar houden. Maar dat het uh, groot nieuws is, is één ding wat zeker is. Maar we doen het nog even met deze single. Relapse. You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 My Album Black en het uh, nummer Blisters komt uh, van het album Passages... Uh, wat uh, eerder deze maand al is uh, gepresenteerd in de Piers Volendam door Alaska. Want uh, dat is eigenlijk de band die dat heeft vormgegeven. Maar de grote motor is nog altijd uh, Frank Bond. Uh, die zit er helemaal achter, want die heeft dat helemaal uitgedacht. Uh, uh, je moet het maar lezen bij 3 voor 12 Noord-Holland... Want we zijn tenslotte, het is de laatste donderdag van de maand... met 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf bezig in deze alternatieve FM Op ZFM Zandvoort, ZFM Zandvoort, hoe je het maar noemen wilt. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Vanavond hebben we geen live muziek. Dus uh, de heren hebben uh, vrij af. Die kunnen ook uh, gewoon lachend door het pand heen lopen. vinden ze wel leuk. Uh, wat we hebben in dit eerste uur is uh, natuurlijk een telefonisch gesprek met Melle. Uh, de tweede uur dan gaan we praten met um, en en Mindel Smit. Uh, want vorige maand heeft zij een, een, een single uitgebracht aan het eind van uh, vorige maand. Maar um, die single die heeft uh, toch nog uh, wel het uh, nodige uh, betekend voor haarzelf. Dat is één. En twee, het heeft ook nog wel het een en ander teweeg uh, gebracht... In uh, Muziekland. Dus dat, uh, dat is de ene kant uh, van het verhaal. En in het derde uur gaan we praten met Helene mee. En zij heeft ook uh, nieuw materiaal op stapel staan. Waaronder een nieuwe single die morgen uitkomt. Uh, maar dat, uh, er zijn er nog meer die met uh, nieuwe singles komen morgen. En uh, dat is ook het uh, leuke. Uh, dat we dus een aantal uh, dingen al kunnen laten horen. Eén van die nieuwe singles die we vanavond al uh, mogen weggeven... is Rona Rode. Want ook zij heeft een nieuwe single... Morgen komt hij uit, maar vanavond hoor je hem hier in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. A little bit more of you. Why do people fall Why do stars shine above? to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 Bond van uh, de EP Sunset Blues. Uh, dit is ook een uh, single geweest. Season of the Acorn. Daarvoor hoorde je trouwens Rona roden met A Little Bit More of You. Uh, dat gaat over heimelijke verliefdheid. Uh, over uh, Paul Bond gesproken. Die uh, maakt op dit moment een, een beetje als sessiemuzikant een tournee met Her Majesty. En daar spelen onder andere in Danny van Tichelen en Jorik van Noorden... En die laatste, die is ook uh, te zien en uh, te horen en te beluisteren... als alles uh, goed gaat en alles, alles een beetje meezit op zaterdag 18 juni het patronaat uh, te zien. En dat heeft alles uh, te maken met de verjaardag van Sir Paul McCartney... want die wordt op die dag 80 jaar. Uh, tenminste in ieder geval um, om en nabij die 18 juni. En uh, daar zit nogal een uh, behoorlijke line-up... Bijvoorbeeld op de drums, Leon Klaassen, die, die doet daar aan mee. Maar wat dacht je bijvoorbeeld ook nog van bijvoorbeeld Frank Kraaienveld? Jazeker. Nou jouw hoor, Jorik van Noer, Sandra van Nieuwland, om even iets te noemen. En er zijn ook nog mensen als Bart van de Poel, van Unkelsoer en Selfish. En Marijn van Haren van Neverone dat zijn uh, toch klinkende naampjes uit de muziekwereld... Uh, als het gaat om uh, een beetje de, de wat alternatieve muziek zien. En uh, de indie pop zien. daar uh, vind je het uh, in uh, terug. Dus dat uh, uh, staat op stapel uh, in het patronaat uh, de komende uh, weken. Uh, de 80 80-jarige verjaardag van Paul McCartney... die dan gevierd wordt met een soortement van ja. Ja, een tribute... een saluut aan uh, de Beatles... Die dus nog gewoon in leven is. Want anders dan, uh, zouden we dat uh, niet doen. Um, straks gaan we praten met Melle. Want uh, ja, hij heeft een uh, release show uh, gehad. Van de EP When the Heart is Full of Spice. Dat, uh, dat is uh, de naam van de EP. Maar we hebben ook nog uh, wat uh, werken van die EP. En dit is een van die nummers die erop uh, terug te vinden. En dat is Ga En dat was hem. mellen met How I Long. En uh, het niets is zonder reden, want uh, het staat op uh, de EP. In, uh, hij hangt aan de telefoon. Dus mellen goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, het staat op de EP en dan moet ik het even goed en correct uitspreken. When the heart is full of spice. Of zeg ik het When verkeerd? the night is full of spice, ja. Yeah. Wat zeg je? When the night is full of spice. Oh, oh, oh, oh, oh. Het <laughs> <laughs> is when the night is full of spice. Ja, ja, ja, ja, dat uh, krijg je. Als je het, uh, dan toch niet, dat, dat je denkt dat het uh, helemaal goed is. Maar uh, het, ja. is dan, het is nog niet helemaal. Uh, maar goed, uh, ja, de, de, de release show is uh, geweest. Ik zie het ook staan. Ja. Uh, when the night is full of spice. Uh, yeah. Yes. Het is, ja. Uh, ja, je kan niet alles in, in, het, uh, in het hersenpannetje opslaan. Maar goed. Nee, nee, precies, dat snap ik ook. Maar het is een bewogen uh, aanloop geweest, denk ik. Naar die release show Denk ik. Ja, dat klopt wel. Ja. Want um, we hadden eerst een, uh, een show staan nog in september ja. vorig jaar, omdat we toen van plan waren om hem daar uit te brengen. Alleen, uh, nou, dat was een beetje te vroeg, omdat we een single hadden, Run Run, die heel goed ging op de radio, dus wilden we het wat uitstellen. Ja. Um, dus dat werd een soort pre-release party en toen stond de echte release show op 4 februari, maar goed, toen was alles weer niet open. Ja. Dus uh, toen hebben we hem nog een keer verplaatst en ja, vorige week dus eindelijk wel gelukt. Ja, ja ik, uh, ik uh, mocht daar uh, bij zijn. Uh, ja. Het was een aangenaam uh, verhaal, moet ik erbij zeggen, bitterzoet. Ik vind het altijd ja. een van de meest makkelijke zalen in Amsterdam om te bereiken. Je hoeft alleen maar ja. van zand voor de Amsterdam te rijden en uh, centraal, dan is het uh, ja, vijf minuten lopen, je, je zit hier bitterzoet. Dus ja. makkelijker kan het haast niet. Uh, maar je hebt hem toch uh, nog wel aardig aangepakt met, uh, met, uh, met iets uh, ertussen uh, en uh, ja, ook een support met Graham James. Hoe ben je daar aangekomen eigenlijk? Via popronde. want we hebben natuurlijk afgelopen herfst de popronde tour gedaan. Ja. Uh, ik heb daar veel shows met Band gespeeld, maar ook een paar solo. En bij een van die solo shows was in Utrecht, speelde Graham James ook. En um, hij deed aan het eind van mijn set, vroeg hij of hij een liedje mee mocht doen. Uh, op zijn viool speelde hij toen zomaar ineens een liedje mee en dat, ja, dat klikte heel goed. Ja. Toen dacht ik, ik vraag hem gewoon voor, uh, voor mijn sportshow en dat vond hij heel leuk. Ja. En ja, volgens mij werkte het nu ook weer heel goed als, uh, ja, als opwarmer voor onze show. Ja. Dus uh, ik ben wel blij met die keuze. Ja, uh, heel bijzonder is, is dat hij uh, met, een, met een loop uh, werkt. Hij, ja. uh, hij, hij speelt dan even een aantal op een aantal instrumenten en dan uh, begint hij op die viool uh, te, te spelen. Ja, klopt. Dat, ja. Ja. Uh, dat is, uh, dat is uh, Graham James, uh, maar uh, er zijn nog wel wat meer uh, dingen te melden rondom uh, de release When the Night is Full of Spies. Ja, ik uh, ben benieuwd wat je in je hoofd hebt. Nou ja, um, vertel maar, ik, uh, ik, ik zie iets van een mini-doku. Oh, oh ja, zeker. Huh? Um, ja, die is vandaag uh, online gekomen. Ik ben de afgelopen weken, heb ik uh, elke week een filmpje geüpload over een van de liedjes en hoe dat liedje tot stand is gekomen en ja. samen vormen die zeg maar één uh, ja, minidocu van, van 12 minuten mm -hmm. uh, en daarin zie je dus eigenlijk van elk liedje hoe het van begin tot eind gemaakt is en uh, ja dat vond ik heel leuk ook om die, om die docu te maken. Het is dus voor mezelf natuurlijk ook heel leuk om terug te zien. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, want uh, ja, geef je dan ook uh, niet uh, heel veel dingen prijzen eigenlijk op, op dat uh, gebied? Of valt dat uh, wel mee? Nee, dat, ik vind het zelf juist heel veel toevoegen altijd aan iets. Ja. Of aan muziek om te zien hoe uh, het tot stand is gekomen eigenlijk. Ja. En ja, ik vind dat heel leuk om te delen. En mensen mogen alles aan me, van me weten daarover. Ja, um, ja dan, dan uh, de radio. Hè, om maar even wat mm. te noemen. Want je, je zit nu wel op de radio, maar bij het verhaal bij uh, 3 voor 12 heb ik al min of meer gemeld dat je al bij Muziekcafé bent geweest met Jan staat op maar je bent nu ook wie, voor de derde keer al bij uh, meneer Giel Belen geweest. Ja klopt ja? Ja, dat is wel leuk, hij uh, begint aardig fan te worden dus uh, die, die ja? nodigt ons elke keer uit bij elke single ja. en um, nou, dan spelen we natuurlijk ook graag ja. Ja, ja. dus dat was weer heel leuk, we hebben afgelopen maandag daar Um, uh, Clowns Ghosts gespeeld, dat de titelsong van de EP. Ja. En nog een, een, een cover uit de top 2000 van Radio 2, dat uh, hoort er ook altijd bij. Ja. Dat wel gein, en welke ja. is dat uh, geweest? Uh, dat was Save Your Tears van The Weeknd. Ik dacht ik doe even iets uh, onverwachts, maar wel heel bekend. Ja. Dus het uh, is ja. een uh, publiek. Ja, uh, met, met dit uh, verhaal uh, neem ik aan dat uh, de EP wel geland is, ook in Hilversum. Ja, zeker. Ja. ja. Uh, heb je daar uh, al de nodige reacties uh, gekregen? Dat, uh, ja, nou ja, goed, je bent Giel geweest, maar dan ja. is de volgende vraag. Het zou zomaar kunnen dat je bij een ander uh, uh, radioprogramma daar uh, terecht uh, komt, toch? Dat hoop ik wel, ja. Maar het is nog een beetje afwachten. Ik heb uh, ook veel mensen uitgenodigd uh, daar, zeg maar uit Hilversum die uh, zijn komen kijken bij de release show. Dus er waren nog wat, uh, wat andere DJ's en mensen achter de schermen waren er ook bij. Ja. En uh, die waren ook allemaal enthousiast, dus ja, het begin is daar in ieder geval. Ja, Nog even terug uh, naar die avond in Bitterzoet zelf, hè? want, uh, want daar, uh, ja, daar ging het natuurlijk ook om. Uh, ja, hoe was dat zeker. eigenlijk weer voor jou, dat je dan weer gewoon ha, lekker in een zaal kon spelen? Ja, dat was echt gek. Ik heb natuurlijk uh, afgelopen jaar wel een paar dingen gedaan, waarom dus die popronde. Uh, vooral veel dingen solo, omdat ja, je kan nu helemaal geen anderhalve meter afstand houden op elk podium. Mm -hmm. um, ook op Bitterzoet wordt dat wel moeilijk. Ja, maar het is een beetje een kneutere zaal. Een beetje knuszaal, ja, ja. zie ze het eigenlijk. Ja, heel gezellig wel. Ja. Uh, maar goed, om dan weer zo'n echte show te spelen... voor gewoon een volle zaal, dat is wel echt heel bijzonder. En uh, daar heb ik heel lang naar uitgekeken. Dus ja, dat was echt gek. Ja, um, even over dat podium. Uh, kunnen jullie daar dan toch je energie in kwijt? Want voor de mensen die uh, dat niet weten... Bitterzoet heeft een... Nou, toch niet een bepaald groot podium waar de muzikant op staat. Nee, klopt. Ja? Nee, En uh, we hebben het ook zelf aardig volgegooid, want ik heb natuurlijk heel veel instrumenten bij me altijd. Ja. Um, maar goed, ik vind dat alleen maar leuk en ik ben al lang blij dat het paste op het podium. Want dat was ik ook nog wel zenuwachtig voor, het ging passen. Mm. En uh, nou ja, zoveel ruimte hebben we ook allemaal niet nodig. Dus zeker, ik, ik kon mijn energie wel, uh, wel kwijt hoor daar. ja. Er uh, ja. was er ook nog een moment uh, voor die mensen die het gemist hebben, een, een ja, moment bij een gloeilamp, eigenlijk. Uh, ja. bij, uh, uh, ineens komt, uh, kom jij gewoon de zaal een beetje eigenlijk van achteruit binnenlopen. Ja, het, het was een soort uh, het, het gedeelte van de toegifte uh, op dat moment eigenlijk. Ja. Uh, het was een heel klein nummer en onversterkt. Klopt. Ja, ja ik uh, vind dat zelf altijd heel leuk om te doen, want ik heb ook vroeger heel veel huiskamerconcerten gespeeld. Ja. En ja, ik merk dat ik dat gewoon een van de leukste dingen vind ook om te doen, naast gewoon uh, op een poppodium spelen, omdat mensen echt goed luisteren. Ik bedoel, ja, het is zo zachtjes, dus mensen moeten wel echt veel zijn en ja. goed luisteren. Ja. En, ja, dat... ja, ga door, ga door. Ja, dus dat, dat vind ik altijd heel goed werken en ook voor de afwisseling, want daarna deden we natuurlijk weer een paar knallers op het podium. Ja. Dus ja, ik vind dat zelf heel erg leuk. Ja, want dat viel me dus op. Je hoorde eigenlijk... Er was mijn muis stil gewoon ook meteen, Ja, he? precies. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk heel fijn. Want als mensen erheen gaan praten, dan hoor je... <laughs> nee, <laughs> ja. uh, dan krijgen we het uh, Jeff uh, Tweedy-verhaal. Uh, maar goed, uh, even over die huiskamerconcerten. Dat vind ik ook nog even iets uh, allerradigs om even te benoemen. Wat levert het jou op in, in dat opzicht? Uh, wat, wat leer je daarvan uit, uh, uiteindelijk, van uh, huiskamerconcerten geven? Uh, nou ja, juist omdat iedereen zo goed luistert... Uh, ...raakt het ze ook misschien meer. En um, gaan ze het ook echt opzoeken daarna? Mm. Kopen ze misschien een cd'tje? Of komen ze daarna weer naar een andere show? Uh, dus ik heb wel gemerkt dat mensen... ...juist daar altijd de reacties heel goed zijn. Mm. Omdat mensen gewoon heel erg... ...ja, aandachtig zitten te luisteren. Dus dan is alles... ...veel leuker om naar te kijken... ...als je zelf je aandacht er goed bij hebt. Yeah. Um, ja, dus het zijn misschien... ...minder mensen in een huiskamer... ...dan op een podium, maar wel die daarna veel gaan supporten. Dus dat scheelt heel erg. Ja. Ja. Um, het, uh, nou ja, goed. Um, we kunnen nog de komende tijd nog wel het een en ander van je verwachten. Uh, qua optredens, denk ik. Wat is de eerstvolgende? Um, even kijken. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet uit mijn hoofd. Ik weet eentje toevallig nu... van de top of my head... Uh, op Ten ja. Topol Festival. Ja. Uh, dat duurt nog een paar weken volgens mij. Maar... Um, en daarna in de zomer ook nog een aantal. Mm -hmm. Ze staan in mijn agenda, maar nog even niet uh, goed in mijn oh, hoofd. Oké, okay, dus je maar, maar, maar, dus kunt gewoon op de website uh, bij jou even buurten, want die is ook vernieuwd, ja, geloof ik. Okay. Ja, klopt. Okay. Ja, Vooral ook voor mijn uh, webshop, omdat ik uh, natuurlijk ook uh, merchandise verkoop. Uh, via mijn website. Alleen op mijn oude website kon je nog niet met iDeal betalen. En aangezien mijn meeste fans toch in Nederland zitten dacht ik dat ga ik even opnieuw doen. <laughs> Oké, okay. helemaal duidelijk. Um, nou ja, de nieuwe single. Clowns Ghosts, gaat die nog yeah. ergens over? Jazeker, het is eigenlijk een beetje uh, het centrale liedje ook van de EP. Omdat het, de hele EP een beetje gaat over verdwalen in, in je gedachten als je mm. veel alleen bent of mm -hmm. ja, veel tijd hebt om na te denken. En die tekst is ook ontstaan in de uh, coronaperiode. Dus zo gek is dat niet. <laughs> um, dus daar gaat het eigenlijk over verdwalen in, in zorgen en gedachten. Helemaal goed. En uh, daar is hij. Uh, yeah. The Clowns and Ghosts. Shivers fly over your head Dreams of a lonely girl that's lost at sea Just put your thoughts inside my hands And let go, cause I'll care through the night to clear your head and put your heart inside a hollow tree the darkness fills you up instead so just fly on when the night is through and in the morning you A girl likes to face her issues. Just take a while, but you know, I have the patience yet. Cause I am just a man that knows what he wants. I love it when you face all of those problems head yeah, on. The confidence was it for me. With those heels, you look six feet. Foxy like the 70s, but honestly, you better me. That's all I brought a one from this. Trying to match your confidence. If I don't have the cuss for this, I put it in a song like this. I am not the type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 En van deze dame zal er nog het nodige gaan uh, verschijnen. Samen met Benjamin Pro. Als ik het uh, goed heb begrepen. Dit was samen met Josimar uh, Gomez. En de laatste single van Noah Lorin heet Heron. Daarvoor hoorde je clowns en ghosts van Melle. Uh, het, uh, het, is, uh, bij, ja, het is 13 minuten voor 8. Dat betekent dat we er nog een paar kunnen doen. Bijvoorbeeld, want uh, die. Uh, zijn we bijna altijd een beetje over het hoofd gezien. Maar het is toch echt heel erg mooi om naar te luisteren. De samenwerking tussen Engel en Paul de Munnik En dat gaat zijn vruchten afwerpen in het album Ooit. En dit is al een van de dingen die vooruitgestuurd zijn. Champagne bij de wijn. Bij de wijn. Champagne. Champagne bij de wijn. Natuurlijk past mijn eigen weg mij beter dan die jou past. Bedoel precies het, dat wat ik zeg, ik zing mijn eigen houvast. Doe jij dus dat wat jij goed kan, dan doe ik hier het mijne.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 Champagne, champagne bij de wijn, champagne, ja, de water mag je houden van, ik doe alleen, champagne bij de wijn, ik ben misschien wat hij wijs, zeker weten, al was ik pot, dan spijt het mij, misschien een ja. beetje.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 ons champagne bij de wijn. Champagne. Champagne bij de wijn. Champagne, champagne bij De mag je houden van Ik doe alleen. Champagne bij de wijn. was hem. Bye bye, Boomerang van Kafka. Dat uh, bracht de tijd op. Uh, nou, wat uh, zal het zijn? Uh, Zo'n zes minuten voor acht. We hebben er nog uh, eentje die we nog uh, kunnen draaien. Kafka was, waren we trouwens bijna over het hoofd uh, gezien. Maar die, uh, dat nummer dat is toch alweer uh, een uh, tijdje uit. Ergens uh, rond. Uh, wat is het? Uh, begin april in de. Tweede week van april uh, werd dit uitgebracht. Maar goed, uh, we, hebben, we waren nog geen veronderstelling... dat ze nog met een Nederlandstalige nummer bezig waren. Uh, de Wereld Wiebelt. Maar ze hebben inmiddels al deze er dus ook achteraan. Uh, en dat is gewoon weer een Engelstalige song. Tot aan het nieuws uh, gaan we Jiffy laten horen. En uh, hij zit ook in een, uh, in een begeleidingsgedeelte van diezelfde Engel en Paul. Uh, en achter Jiffy schuilt Jesper Huisman. En hij maakt ook onderdeel uit van de Paulie -frames. Maar dit is eigen materiaal. En dat uh, komt van zijn laatste MP. Summer Love heet het uh, nummer. Tot aan het nieuws dus van 8 uur. Rain is falling down again in the middle of the fall Longing for new memories but you never gave a call Last I ever heard from you, wherever you may be Apparently our love was gone when August came to be Summer love, washed away by rain Hello rain, bye bye love, goodbye my summer Try again Try again In the middle of the road I see A warm and tender heart My pain Not a luxury like it never fell apart. As strong as a whole cavalry as I'm supposed to be. The end feels like a tragedy as far as I can see. My happy youth washed away by rain. And hello, rain. Bye bye, love. Everybody Why Do I never see Your eyes Have I never seen Your smile Again Ended love Not now Forever Why Do I never see You try Do I never see Washed away by rain